Bart Noord? Wie is Bart Noord precies? Bart Noord is uh, van de Vleermuizenwerkgroep en Bart Noord heeft het geluk hier al 15 jaar in de winter met uh, nog een aantal uh, leden van de Vleermuizenwerkgroep uh, rond te mogen lopen en rijden om de uh, 80 verschillende bunkers die hier uh, ja, openbaar zijn voor ons en waar wij in kunnen, al dan niet met een sleutel uh, te tellen op Vleermuizen. Uh, ik werk in de automatisering, uh, heb wel een poging gedaan tot biologie studeren, maar er is er nooit van gekomen.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 Ze te lokken in de bunkers op andere plekken? Nou, vleermuizen zijn heel eigenwijs en niet, niet zomaar te lokken. Dus je kan ook niet echt een, een, ja, een bunker bouwen, zullen we zeggen, of, of iets wat totaal ongeschikt is gaan gebruiken voor vleermuizen. Maar wat je wel zou kunnen doen, is bunkers waar al vleermuizen zitten, die kan je beter geschikt maken. Dan kan je bijvoorbeeld doen door gaas op te hangen of planken waar ze achter kunnen kruipen, zodat ze gewoon een lekker plekje om aan te hangen. Uh, soms wordt er water ingezet.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 Um, en het is eigenlijk wel leuk. Je ziet vaak die beelden vanuit, um, vanuit het buitenland met die hele grote jongens. van 30, 40 centimeter. Die kaallongs bijvoorbeeld in, in Indonesië. Uh, maar in Nederland, nou ik durf, durf met zekerheid te zeggen dat uh, in elke straat in Nederland vleermuizen rondvliegen. En uh, op elk eilandje, uh, boven elk water in Nederland vliegen vleermuizen rond. Uh, in de herfst en in het voorjaar.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 Uh, maar ze zijn niet gevaarlijk, absoluut niet. Nee, ze zijn in Nederland ook erg klein. Uh, als je, nou, groter dan mijn, uh, mijn wijsvinger worden ze niet. Als ze de vleugels uitklappen, dan lijkt het groot. Maar het is echt niet groter dan, uh, dan, dan een wijsvinger.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 uh, dat kan via het bezoekerscentrum, waar de, de Oranje uh, Je kan ook even kijken op de website, dat is www.waternet.nl. Uh, dus even door naar de, naar de natuur en je komt vanzelf bij het bezoekerscentrum terecht. En uh, ja, die mensen staan je keurig nekjes te woord en zet die op de lijst. En, uh, en vergeet het niet. Vliegen alle vleermuizen even ver, eigenlijk? Um...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 Papa Chico's playing this sound, All the people are done and around. Papa Chico, move your eyes. Feel discover eating the ice. Papa Chico, sing.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 Het gaat om een motorcoureur. Volgens ooggetuigen explodeerde zijn motor tijdens de race. Hulpverleners konden de man niet meer helpen. Hij is vrijwel direct overleden. De organisatie van de race heeft het evenement direct gestaakt... en via de speakers het publiek in Drachten verteld wat er was gebeurd. Een drag race is een sprintwedstrijd tussen twee deelnemers over een korte afstand. De Amerikaanse hip-hopster Wyclef Jean geeft zijn kandidatuur voor het presidentschap van Haiti nog niet op. Van de kiescommissie mag hij in november niet meedoen omdat hij niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Zo had hij volgens de commissie de afgelopen vijf jaar in Haiti moeten wonen. Maar de zanger verblijft al sinds zijn jeugd in Amerika. Wycliffe Jean zegt dat hij wel degelijk aan de eisen voldoet en gaat zijn uitsluiting juridisch aanvechten. De hip-hopster is erg populair in zijn geboorteland. Hij heeft zich na de aardbeving in januari met onder meer liefdadigheidsconcerten ingezet om het land te helpen. Het Zweedse OM heeft zijn rol verdedigd in de beschuldiging van verkrachting aan het adres van Wikileaks oprichter Assange. Dit week einde verhaardigde het eerst een arrestatiebevel tegen de Australië uit, om het binnen een dag weer in te trekken. Volgens Assange is hij het slachtoffer van een lastercampagne. Hij zegt dat hij is gewaarschuwd voor dit soort vuile trucs, direct nadat zijn website Wikileaks tienduizenden Amerikaanse oorlogsdocumenten had gepubliceerd. Het Zweedse OM zegt dat het gewoon de procedures heeft gevolgd toen twee vrouwen aangifte deden van verkrachting en aanranding. Volgens justitie werd het arrestatiebevel na een dag ingetrokken omdat op basis van extra informatie was gebleken dat Assange onschuldig was. Het weer. Eerst bijna overal droog, later in de nacht weer regen. Morgen veel wind en regen, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS.